Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote problemen door hoog water in Zuid-Limburg. Door heftige regenbuien blijft de waterstand in rivieren en beken maar stijgen. Tientallen militairen zijn inmiddels bewoners aan het helpen, zegt de veiligheidsregio. Op dit moment uh, rijden zij met de eerste zandzakken uit en ze gaan als eerste in de richting van de Dem, de waterbuffer. Waar ze de zandzakken gaan plaatsen in overleg met het waterschap. Om dat daar zo veilig mogelijk te gaan maken. De waterbuffer in Hoensbroek staat op doorbreken, waardoor huizen kunnen overstromen. Het waterpeil in meerdere rivieren in het gebied blijft dus ook maar stijgen. Voor bewoners in de omgeving is het een race tegen de klok, zegt deze verslaggever van 1 Limburg. Ze zijn geulen aan het graven in de tuin. Uh, ze zijn zandzakken waar ze het vandaan kunnen slepen. Ik weet het niet, zijn ze aan het halen? Uh, die worden neergegooid. Er ligt nu ook een slang vanuit de kelder. Het is hier echt in, in twee, drie uur tijd uh, totaal ontploft, zal ik maar zeggen. Hè. En omdat er vanavond, eh, omdat er ook vanavond en vannacht nog veel regen wordt verwacht, heeft het kademie voor Zuid-Limburg code rood afgekondigd. Betekent dat er door het weer schade en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het thuiswerkadvies is terug van weg geweest, heeft premier Rutte gezegd in een debat met de Tweede Kamer over de coronaregels. Ook zei hij dat mensen zich voortaan aan een vierde basisregel moeten houden, behalve afstand houden, je handen wassen en thuis blijven bij klachten, komt daar nu zorg voor frisse lucht bij. En van Miljoenenstad Las Vegas naar een circus tent in Utrecht. Hans Klok treedt daar vanaf morgen op en de illusionist kan niet wachten om na dik een jaar weer aan de slag te gaan met vuur en stunts met motoren. We voelen ons een beetje een paard wat te lang op stal heeft gestaan, dus het is nu tijd om de wijn te rennen om op te gaan treden. Al staat hij nu niet met wapperende haren in een groot casino, maar doet hij zijn shows vanuit een park. Ik was nooit in het giftpark geweest, vind ik trouwens een fantastisch park, zo gezellig. Je kan overal koffie drinken en je ziet mensen yoga doen of andere sporten beoefenen. Nou, wij staan er middenin. Het weer dan nog. Slecht nieuws voor Zuid-Limburg. In het Zuidoost en Oosten blijft maar veel regen vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Morgen ook nog regen in Limburg. Wel wat minder heftig. Het is bewolkt en het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Akersloot. Je hebt er 10 minuten op onthoud. De weg is wel weer vrij.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 Luisteraars, en welkom bij weer een aflevering van FNFM. Ja, ik brond de uitzending een beetje luid, want we uh, ja, gaan vandaag goede, harde, mooie muziek draaien. Zeker weten. Want we hebben Marcel van Kuik uitgenodigd om iets gaan, ons iets te gaan vertellen over Metallica. Yes, yes. Wat Metallica is, waarom het zo goed is, waarom iedereen moet gaan luisteren. Ja, ja? Inderdaad. Maar vertel eerst iets over jezelf, uh, Marcel. Ja, ik ben dus Marcel van Kuik, de zoon van Gert van Kuik, die hier uh, vorige keer uh, heeft gezeten met zijn Kings-aflevering. Klopt? Ja, hartstikke ja. goed. En ik heb hier uh, voor een eigen muziekwinkel gehad in de Kerkstraat in Zandvoort. Ja? En ja, muziek is mijn passie. dus... Uh, Aha. En ik ben bijna 40 jaar voor de mensen die dat allemaal oh, weten. Ja. <laughs> en wat doe je nu? Ik uh, werk nu uh, onder andere bij de Shell en tegenwoordig ook bij het Kruidvat. Oh, oké. Okay. Heel staat. wat anders inderdaad. Ja, ja. is inderdaad ja. heel anders. Lekker afwisselend. Ja, dat is hartstikke goed natuurlijk. Ja, ja. Maar zeker. alle dat tijd voor je, voor je hobby, je muziek. Ja. Nu wat minder, maar voorheen wel. Ja, ja? Ah, oké. Okay. Ja. Ja, actief met werken nu, maar ik luister tussendoor gewoon nog meer. Mijn... Maar waarom Metallica? Hè? Dat willen ja. we natuurlijk graag weten. Wat ik is hou... er zo mooi aan Metallica? Ja, Metallica heeft gewoon een lekkere gitaarriffs. Uh, ja, dat is gewoon stevige muziek. Ik hou wel heel erg van uh, harde muziek heavy metal. Dus uh, ja, Metallica is de band die daarmee begonnen is, Oké, okay. en de riff, met... ja, want uh, inderdaad, uh, een nummer wat we net hoorden, aan het dat is zo'n riff. Daar zijn ze volgens mij heel bekend om geworden. Ja, klopt. Ja, ja. Okay. Uh, dat is ook uh, het meest uh, gespeelde nummer ja? tijdens Metallica concerten. Ja. Oh, en ook het eerste nummer heb ik begrepen. Uh, ja, ook. ook het nog. eerste uh, nummer wat ze hebben opgenomen in de studio. Ja. Uit welk jaar? Oh, want uh, uh, oh, maar ik moet jou laten vertellen. 82, Ga je gang. Ja. Ja. Ja. <laughs> <laughs> nou, het is uh, uitgebracht in 1982, dus. Uh, een van de eerste nummers uh, die ze hebben uh, opgenomen. Uh, maar ook um, Hit the Lights, Motor Breath, and The Force Hors uh, Four Horsemen en Jump in the Fire. Uh, die stonden dus op een eerste um, demo. No Life the Ladder. Ja. En uh, met deze. ...demo konden ze dus meedoen aan een concert. Uh, die uh, vond zich plaats op uh, 14 maart uh, 82... ...in de Anaheim uh, Club Radio City in Los Angeles. Oké. Okay. Waar ook alles begon. Ja. Uh, als eerste ja, uh, ontmoette Lars Ulrich met um, James Hetfield. Ja, Lars is de drummer, hè? Lars is de drummer, in de ja. staat van de band. En dat zijn de twee leden die uh, de band starten. Ja, de frontman is James? James Hetfield. Hetfield, ja. oké, okay, ja. ja. Ja, hij is de slaggitarist. Want vertel eens over die twee, over uh, uh, de mensen en zo. Want, uh, wanneer zijn ze geboren? Wat is hun uh, favoriete muziek geweest? Waardoor zijn ze beïnvloed en zo? Uh, ja, geboortedatum weet ik niet exact, maar... Uh, <laughs> ik wel, in 1963. 63, okay. Allebei. Oké, ja. ja. Okay, ja. <laughs> uh, nou ja, een uh, inspiratie was vooral de Engels-British uh, uh, uh, heavy metal... Toch al, dus oké? Okay. Motörhead, ja. Iron Maiden. Daar begon het al een beetje. Ja, mee. Black Sabbath natuurlijk dus, ook, ja. Uh, ja. ja? Ja, ook. Ja. Maar ja, Aerosmith? Die... Nee, oké. Okay. Aerosmith? Aerosmith ook. Nee, ja. nee, nee. Nee, nee? nee dat is een Amerikaanse band. Oh ja, oké, okay. ja, maar wel nog meer. Ja. Is een, ah, okay. ja, ja. Engels bands dus. Uh. En dat was hun inspiratiebron. Uh, maar. Uh, James Houtfield speelde hiervoor ook nog uh, in uh, Obsession, Phantom Lord en Letter Charm. een eerste ja. band. En ja. uh, Lars Ulrich, de uh, eerste band was uh, Metallica. Ja. Dus. ja. Heeft hij een beetje een muzikale achtergrond of heeft hij het ook zichzelf aangeleerd zoals uh, veel van die mensen? Ja. Uh, James, die, uh, die was wel uh, vrij jong al bezig met muziek en uh, Lars Ulrich, uh, die is opgevoed uh, door zijn vader met, uh, met de muziek. Oh, oké. Okay. Ja, dat is mooi inderdaad. Ja. ja. ja. Die, ja. uh, die was al vrij jong uh, bezig met drummen. En die had al op zijn... Uh, ja, want als je op 63 geboren jaar. bent, om 83 maak je je eerste plaatje, bij je 20. Ja. Ja, ze waren in de jaren 80 natuurlijk, ja? Ja. ja. was een heel ander tijdje. Ja, ik ben iets ouder, dus, uh, ja. maar in de jaren 80 was meer disco en zo. Maar toen kwam heavy metal, kwam ook al op. Ja, heavy metal was uh, toen. Want het is al echt een, een heavy metal band eigenlijk. Het is een trash metal band. Een wie? Een trash metal band. Trash metal, heb ja. je dat ook al? Ja, je hebt zoveel categorieën metal ja? tegenwoordig, uh, ja. En waarom trash? Uh, ja, het ja? trashcan geluid zeg maar, van de drums. Oh, op die manier, oké. Ja, leuk. Ja. Nee. Dus, uh, ja, dat is een hele andere stijl, zeg maar. Slayer, uh, Megadeth uh, zijn onder andere ook bands die de, diezelfde stijl okay. spelen. Ja. En is er nog een band die heavy metal speelt, of...? Uh? Ja, dat is nog genoeg. <laughs> nou, noem het er eens een, dan kan ik ja, het een beetje vergelijken. Maar be, is natuurlijk wel de grootste uh, ah, okay. metalband die, die er is. Ja, ja ik, ik noem altijd Led Zeppelin als Led Zeppelin de, is natuurlijk. Uh, is ook het heavy uh, metal? Uh, ja. Is meer hard rock. Uh, oh, hard rock ja, ook hard nog, rock. ja, natuurlijk, ja. Ja, ja, ja dat ja. heb je ook natuurlijk nog. Ja, ja. <laughs> ja je zegt ja. veel smaak, ja. Ja, klopt. En in jouw ja. muziekwinkel weer of een winkel. Mm -hmm. Lijkt me ook moeilijk om in te kopen, hè? Wat moet je nou in godsnaam kopen? Ja, je kijkt naar de top 40 denk ik en zo. Klopt, ja. Ik denk uh, ja, je was altijd op de hoogte van de, de top 40. De, ja, dat moet wel. Ja, en ja. Ja, ja, de radio spannend. goed luisteren, ja. Ja, ja. maar knap hoor, zeker. Ja, nog iets te vertellen over het eerste nummer, Seek and Destroy. Ja, het was een uh, strijdlied. Um, ja, toen ze begonnen, natuurlijk in het begin, um, waren er een hoop uh, concurrentiebands uh, onder um, uh, Diamond Head en zo. Daar zijn ze ook door beïnvloed. Oké, okay. um, en daar ja, die bands die waren zo groot dat ze. ...bang waren dat ze niet gehoord werden... ...door, de, door het publiek. Okay. Dus um, ze wilden echt een, een stevig nummer maken... ...waardoor ze de, het oh. publiek konden bereiken. Ja, en ja. ook een soort van dikke middelvinger... ...naar de, de concurrerende bands in Los Angeles. Oké. Okay. Het ja, ja, is wel een stevig een nummer, nummer. geworden. Ja, ja, dat klopt zeker, inderdaad. Ja. Ja. Ja. En, uh, ja. Maar de rest is denk ik ook zo. Een, uh, toch een hele oeuvre is... Toch... Het hele oeuvre ja. is vrij stevig. het ja. latere... Ja. Ja. Na enkele albums die dus wat minder hard uitvielen. Maar okay. Later over wat meer natuurlijk. Dus ze zijn eigenlijk nog steeds bezig, hè? tot 2016, dus 2016 uh, of zo, ja. ja, ja. ze zijn ja. nog steeds actief. Ze hebben nog, nog, steeds, ja? nog een album uitgebracht. Ja, oh, oké. Okay. Knap hoor. Later ja? Ja. goed. Volgende nummertje. Ja, ja knam er maar in. <laughs> oké, okay. no. dan dus gaan we vanda daarna wel vertellen wat het allemaal is. Hier ja, komt hij. Ik begin toch die uh, gitaarrif te herkennen inderdaad, ja. Uh -huh. ja. Ja. ja. En dat is echt uniek voor Metallica, ja. Ja, in principe wel. Ze hebben natuurlijk hun eigen kenbare geluid. Nou, ja. Mede dankzij uh, Cliff Burton onder andere, de bassist van de band. Die, uh, oh, toen de tijd, ja. Toen de tijd, ja. Oké. Okay. Ja, natuurlijk nu niet meer. Uh, dat kom ik zo terug. Maar uh, ja, en, en de gitarist natuurlijk, uh, Kirk Hammett... Ja, er zijn maar, ook meerdere geweest, want die is ook pas ja, later klopt. gekomen. Ja, Kirk ja. Hammond kwam zeg maar uh, erbij toen uh, Ride the Lightning uitgekomen is. Uh, oké. Okay. is dus wat later, maar eerst was uh, um, Dave Mustaine uh, de gitarist oh, ja. van Megadeth. Die is later Megadeth. Ah, ja, echt waar? Ja, ja. maar uh, Dave <laughs> Mustaine is plissing. uiteindelijk uh, ook uitgeknikkerd okay. uh, door, yeah. uh, door de band, omdat uh, hij te veel drugs en drank uh, gebruikte. Ja. En zodoende hebben ze Kirk Hammett uh, Ah, oké, okay, ja. Ja, ja, want we hebben een gast in uh, de studio. Uh, welkom. Uh, en we hadden het er net over. Ja, het leven van een popmuzikant is niet makkelijk, denk ik. Hè? Nee. nee. Wat je zegt, ja. ja. ja je werd is... eruit geknikkerd. Je begon weer wat anders. Je ja, worden, klopt. niet oud en ja, zo. En dat, uh, ook dat, dat kan ja. je denk ik met, uh, met Cliff Burton, Metallica ook uh, wel uh, uh, merken. Ja, en ja. dat uh, is met Cliff Burton helaas uh, overkomen. Ja? Uh, ja, die is op 24-jarige leeftijd verongelukt. Uh, 24, uh, Ja, zo. dat is inderdaad, ja. Dus, uh, ja. Uh, tijdens een, een busongeluk, uh, terwijl ze aan toeren waren... Oh, en yeah. daar is op weg van uh, Stockholm naar Kopenhagen. En toen is de bus in de slip geraakt en uh, ja, omgevallen. Okay. En iedereen oh, heeft het uh, overleefd, maar uh, zijn lichaam lag dus uh, ja, precies onder de bus. En, oh. en de bus ja, is zelf dus dat nog is een in keer natuist, bovenop ja. zijn lichaam gevallen. Zelf 24 jaar, jaar ja. Dat, ja, is dat is niet oud. Dat is heel jong en hij, was, ja. uh, hij werd gezien, of nog steeds gezien, als een van de meest talentvolle bassisten aller alle tijden. Ja? Omdat hij oh. een kenmerkende geluid heeft. Oké. Okay. Ja, nou, je speelde veel nummers, waaronder dit nummer ook, uh, wat we net hoorden van yeah. de Beltos met, uh, met zijn vingers zonder plek ving Oh, ja. een van de eerste die dat deed. Ja. Volle ja. nummer ook, uh, Master of Purpose, want dan ga ik even speciaal ja, luisteren. Uh, dat weet ik niet precies. Nee? Okay. Maar uh, dit nummer in ieder geval wel. Ja. En het nummer, moet ik nog even erbij zeggen, is uh, gebaseerd op een gelijknamige roman van Ernest Hemingway hè, van de Beltos. Ik weet niet of je dat. Uh, ah, nee, het zegt me niks. Nee, Ernest Hemingway ken ik ja, wel, maar uh, ja, ja. ik ken de dichter. Want ik heb wel eens gelezen dat die uh, teksten toch wel soms uh, um, betekenis hebben. Of het goede teksten zijn. Ja, het zijn, het zijn niet She Love You Yeah Yeah Yeah teksten. Nee, nee, nee, dat nee. er zit er wel een, een, okay. een diepgang achter. Zeg maar. dus toch wel diepgang, diep ja. En dat uh, is ook natuurlijk uh, te horen in het volgende nummer. Uh, Master of Puppets. Uh, ja. Wat ook gezien wordt als een van de grote favorieten van uh, veel fans. En ook als uh, een van de beste metal songs ooit gemaakt. Ja, Ja? Oké. Okay. Maar de, de titel zegt al wat, net denk ik, hè? Mass of Puppets. En wat is de, wat denk je dat ze daarmee willen zeggen of zo? Of, uh, uh, ja, drugsgebruik. Het, uh, ja? De, de, de werking of de bijwerkingen van drugsgebruik op een oh. persoon. Oh, oké. Okay. Dat wordt uh, daarmee bedoeld met het nummer? <laughs> Daar is het over geschreven. Ja. Okay. Ja, dus je zou denken aan uh, iemand die... Uh, ja, aan ja, touwtjes inderdaad. Een touwtjes een ja. uh, poppen ja. spelen, maar dat is het dus niet. Nee. Ja, het, het gaat <laughs> echt over die drugs. Zie je ja. dat je ook een Master of Puppets ziet. Dat ja. Ja. Nou, kan ook inderdaad. Ja. En ook dit ja. nummer is uh, veelal uh, live gespeeld uh, door de band. Ja. Draaien? Naast je kende, sorry. Kom erop. Daar komt hij. Master yes. of Puppets uit 86. Ja, klopt. Woensdag 14 juli, weer een aflevering van FanEvent op ZFM Radio. Dit keer gaan we het hebben over Metallica. En dat doen we met onze expert Marcel van Kuik. Nou Marcel, was weer een mooi nummer inderdaad. Ja, ja, wel een bekend het. nummer volgens mij. Ja. Ja, ja, dan zeg ik. Het is een van de beste nummers die Metallica ooit gemaakt heeft. Vind ik persoonlijk. Ja? Dat is ook mijn favoriet. Ja. En is ook het beste uh, heavy metal? Ja, metal, een van ja. de drie beste nummers ooit gemaakt ja? inderdaad. Welke zijn de andere twee? Dat weet ik dan weer niet. Ik, weet, ik geloof wel dat die Slayer Slayer, uh, Raining Blood, uh, ook hooggenoten staat. Oké. Okay. En niet ACDC en zo? Ja, volgens uh, uh? mij Back in Black. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Die is ook vrij uh, hooggenoten in oh, ja. de lijst uh, van de beste harde nummers. Ja. Maar uh, dit is wel mijn favoriet. Uh, dat is jouw favoriet? Mijn nummer één uh, zeker wel. Oké, okay. ja, ja, ja. De anderen zijn ook goed natuurlijk, maar deze is wel even beter. Ja. En je wou nog wat zeggen over de andere, of eerdere albums, hè? Uh, ja, dat hadden we een beetje overslagen in het begin, maar uh, ja. Uh, ja, Kill Em All was natuurlijk het eerste album wat we als eerste uh, Seek and Destroy van speelden. Ja. Uh, ja, dat is opgenomen met uh, Dave Mustaine als gitarist, dus wat ik eerder zei, en uh, Ron McGovney, dat was toen de eerdere bassist van de band, die werd dus niet uh, benoemd als uh, bassist, officieel bandlid. Die is nou kort uh, daarna weer vervangen, dus uh, door uh, Cliff Burton. Uh, want hebben ze ja. veel uh, nieuwe leden gehad? De twee uh, belangrijkste? James Hetfield ja, en, en, en Lars Ulrich zijn natuurlijk wel de, de, ja. de, de twee belangrijkste die er al vanaf het begin af aan ja. bij dus, zijn. En James is eigenlijk de zanger? Hè? Die, James ook, is de slaggitarist en zanger van de band. Okay. Ja. En uh, dan heb je Kirk Hammett die dan later erbij kwam ja. uh, toen Dave Mustaine uit de band werd gezet. Die is er in 1983 bij gekomen en die is dan de solo-gitarrist. En die is bekend van zijn lekkere solo's natuurlijk. En een speciale manier van spelen. En daarna kwam de bassist natuurlijk ook, die was er al bij, dat is natuurlijk Cliff Burton. Die is uiteindelijk vervangen, omdat hij overleden is natuurlijk tijdens het ongeluk. En die is weer vervangen door. Met die hele moeilijke naam, ja. Jason Neusted, ja, ik moest even nadenken. Die kwam er in 86 bij. En uh, dat is kort na het album Master of Puppets en kort na het overlijden van uh, Cliff Burton. Hoe groot zijn ze eigenlijk geweest? Zijn ze echt heel groot? Hebben ze heel veel platen verkocht en zo? Ja, oh, ja? 100 miljoen uh, albums. Echt waar, ja. ja, ja? ja echt heel veel. Dus ze zijn echt de grote van uh, ja, de heavy metal. Metallica is wel echt de grootste heavy metal band in heel veel van Amerika, sowieso. Okay. Ja, en ik denk ook wel uh, de grootste band, uh, ja, metal ja. band van de uh, want je hebt toch ook ja. Adje van de Berg, waar speelde die ook alweer in? Nee, nee. Oh, Van de Berg toch of zo? En die had zijn eigen band. Ja. Ik weet niet wat hij verder had uh, gespeeld vroeger. Van maar, de Berg, ja. Ja, van de Berg, ja. De Berg, ja daar ja. heb ik nooit echt naar geluisterd. Oké. Okay. Dus uh. Maar uh, nee, Metallica was wel echt de eerste band waar ik mee in aanraking kwam. Uh, ja, ook. Als jong uh, Broekie. Ja, ja oh. Guns N' Roses en Metallica, ja, die waren ook. Ja. In de jaren 80 en jaren 90. Uh, ja, natuurlijk. Twee grootste ja. Ja. acts of hard rock acts, metal acts van, ja. van die tijd. Okay. Nou, en die traden ook samen op, op een gegeven moment. Oh, oké. Okay. Ja. Oh. ja, dat is een van de bekendste concerten ook trouwens. <laughs> dat is met er een uh, hoop van, inderdaad. Ja. En heb je ze wel eens gezien? Ik heb ze één keer mogen aan het Eén schouwen. keer? Ja, ah. niet heel vaak helaas. Nee. Ik heb ze wel vaker willen zien, maar ik heb ze in, ja. in Nederland gezien in de Arena, ik geloof ik dat in 2014 okay. was. Nou, je hebt wel een mooi een Metallica t-shirt aan. Dus ja, ja gelegenheid hè. <laughs> ja, yeah. Tegenwoordig uh, kunnen de mensen die ook zien op de radio. Dus dat, uh, ja, dan moet je even uh, naar even zwaaien. <laughs> ja, ja, we hebben ja, daar een camera hangen. Ja, okay. <laughs> Ik was al gespot. <laughs> ja. <laughs> dus uh, ja, zo doen we. Dus, uh, maar om uh, verder te gaan... Uh, ja, in de zomer van 1983, uh, Dave Mustaine die toen uit de band gezet werd, uh, richtte hij zijn eigen band op, hè, Megadeth. Ja, ook uh, zo'n grote, en, uh, ja, ja, ja. Dus, dus uh, samen met uh, Metallica, Slayer en uh, Anthrax uh, zijn dat de vier grootste trash metal bands uh, okay, ter zo. wereld. Ja. En die hebben met z'n vier ook een keer opgetreden live. oh nou, ja. dat zal wel happening zijn geweest, ja. De, nou, ik ben er helaas niet bij geweest, maar dat wil nee. ik wel graag willen zien, ja. De <laughs> Big Four ook wel genoemd. Ja. Uh, en hij is ook op een gegeven moment uitgenodigd uh, om terug te komen, maar toen kon hij niet uh, komen. Nee, als Megadeth zelf aan goed is, ja. Megadeth. Dus ja, ja. Hij was uitgenodigd door Metallica om weer oh, okay. te, toen, uh, ja, ja. te toeren ja. met uh, de oud-leden onder Jason Newsted en, uh, okay. en dus ook uh, Dave Mustaine, maar hij moest het helaas afzeggen. Nou, maar uh, ja... In, in, 83 in 83 was het, ja. ja. 80, ja. ja. En in oktober 83 begonnen ze dus met het tweede album, Ride the Lightning. En in 86 kwam dus uh, ja, Master of Puppets En uh, het volgende album wat ze dus gingen maken was met uh, Jason Newsted in de geleden, uh, als Ja. Ja. En Justice for All. En dat was uh, ook een vrij populair album. Uh, maar ze verwerven daar nog niet echt... Uh, ja een populaire status mee, zeg maar. Nee? maar na okay. One werd het wel wat populairder natuurlijk. En One is dat nummer waar ze... als eerste een videoclip mee hebben opgenomen. Oh, oké. Okay. Dus, uh, want begrijp me nog goed, zwaar nog niet doorgedrongen... of doorgebroken nou, eigenlijk ja, in Amerika. Nou ja, niet echt het grote publiek. Want die moeten nee? ze natuurlijk wel bereiken. Okay. Um, uh, ja, met de Black Album of met L.K. Album... Uh, ja. bereikten ze pas echt het grote publiek. Oh, oké. Okay. In Justice for All uh, kregen ze wel wat meer airplay... Uh, maar... Ja, niet het grote publiek, zeg maar. We nee, oké. Okay. Uh, grote geld komen nog niet binnen. Nee, nee nog niet Alleen binnen. bij de fans, Metallica fans. Ja, ja. precies. Ja. daar hard fans wel. Ja. Ja. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Metallica, ja. Een goede het is wel van. een leuke naam. Ja. Je denkt wel meteen aan heavy metal. Ja, dus precies. Misschien ja, precies. daarin ergens uh, ja. Daarom, ja, zo vernoemd is inderdaad, heb ik ja. nog niet uh, over nagedacht Oké, okay, nou. <laughs> maar ik denk dat Als dat je vanaf wakker ligt, ja. even nadenken. Oh, ja, En misschien zijn er luisteraars die het weten, dus die mogen altijd bellen. Ja, precies. Laat het weten dus of nummertjes aanvragen, maar ook. Dat mag ja. ook altijd. Natuurlijk, ja. als je een nummer hebt uh, die je graag wilt horen, ja. feel free. Ik heb ze allemaal liggen. Dus, uh, ja, <laughs> alle LP's en alle hem. Ja, ja, ik ben benieuwd. Uh, Garry ja. Re Revisited uh, um, EP heb ik zelfs liggen hier. Nou, kijk eens. Zelfs een hele zeldzaam collector's item. Dus, ja? Uh, ja, dat bevat ook veel koffers natuurlijk. van uh, veel Ja, metal natuurlijk. Metal ja. Ja. Nou, okay. ja. Dus jij laat je niet verrast als iemand zegt, nou, ik wil dat en dat nummer hebben. Dan kijken we in de stapel en hebben we hem. Dan nou. hebben we hem zeker, ja hoor. <laughs> niet van het latere werk uh, <laughs> wat nu nog uit moet komen. Wat nee, dat is logisch. We hoorden voordat uh, het programma begon wat trouwens ook wel heel toevallig was. Uh, ja. Dat hij als medes kwam nog even voorbij, maar dan in de uitvoering van uh, ja, allemaal. Ja, een cover en ander. Ja, een cover dus van niet echt Metallica. Nee, dus, ja, dat ja, niet. Nee. Maar wel een nummer van nee. Metallica. Dus dat is dat waar, was wel ja. extra toevallig. Ja. ja. <laughs> dus, uh, maar. Uh, ja, het volgende nummer, we One. We gaan dat doen, hè? Ja. Dat uh, lijkt me een heel goed plan. Daar komt hij. Ja. that sticks in me Just like a wartime novelty Tied to machines that make me pee Cut this life off from me Hold my breath I. Ja, ah, dat Was is een mooi nummer inderdaad. Herkent maar, ja. He? Hij ja. Mij, ja. ja is... En uh, jammer dat het geen televisie is, want Marcel ging helemaal uit zijn dak. Ja, nou, echt mooi een mooi nummer. <laughs> Mensen kunnen <laughs> ons wel even zien, toch? <laughs> ja, dit is echt een uh, super vet nummer. Ja, het, het nummer van uh, And Just For All. Ja. Wat je vertelt, hij staat uh, het hoogste nummer in de top 2000. Ja, is ook inderdaad het hoogstgenoteerde nummer van uh, Metallica in de top 2000. Ja? Bijna elk jaar wel. Dus, okay. uh, zeker wel in de top 10. Dus, en waarom? Uh, ja, een oh, retestak nummer. Sorry dat ik het zeg. <laughs> <laughs> Dit is gewoon een uh, goede opbouw. Uh, en, uh, ja. Ja, de, solo, en, en ja, intro. Dat solo inderdaad. En de ja. solo van Kirk Hammett op het laatste. Ja. Ja, geweldig. Ja, ik vind en de het, tekst wat je zei. De tekst ook ja. inderdaad. Ja, Het nummer uh, gaat natuurlijk over een uh, gewondensvol soldaat uh, in de Eerste Wereldoorlog. Die uh, ja, zijn benen, zijn armen en zijn uh, onderkaak kwijtraakt. En dus niet uh, meer kan communiceren. Nee. Ja, en dan in het ziekenhuis probeert hij toch te vergeefs contact te, uh, te maken met het ziekenhuispersoneel om te helpen. Ja, okay. yeah. ja, en uh, door middel van Morsecode uh, zegt hij tegen het ziekenhuispersoneel van kill me. Moet oh, ik gewoon een einde aan het okay. leven maken. Ja, want hij yeah. wil hij niet verder leven. En het en de, ja. was ook dus, wat ik eerder zei, al de eerste videoclip van Metallica, dat in zwart-wit is opgenomen. Okay. In verschillende uh, uitgaven, drie... Uh, en met als onderwerp uh, die tekst, die, ja, die nee, is inderdaad in de, dan, het uh, hospital. Een soort van, uh, ja, die beelden inderdaad en ook dat ze dan in een soort van garage aan het spelen uh, zijn. Het is uh, een nadruk natuurlijk uh, op de band uh, gelegd in de clip. Ja. Maar het verhaal wat ze vertellen, dat uh, brengen ze heel goed naar voren zo door middel van de teksten. Ja. Ja, Dit dus is toch wel inhoudelijke teksten soms. Ja, ja. Zeker weten, ja. Zeker. Ze ja. heeft met elkaar veel inhoudelijke ja. teksten. En, uh, ja. en je zei ook, dat het, ja. het is eigenlijk het nummer waarmee ze doorgebroken zijn. Het, en het was ja. in ieder geval de hit single van het album. Uh, maar ze bereikte helaas daarmee niet het, uh, het grootste publiek mee. En dat uh, deden ze pas in het, op het volgende album. Wilden ze toch echt uh, oh, okay. het ja, ja, ik denk publiek dat, uh, bereiken. En meer airplay op MTV ja. natuurlijk. Want ja. toen de tijd uh, ja, een populaire zender was. voor. Uh, oh ja, het was rond 88 film. en dan was uh, MTV ja is ook op zijn hoogtepunt, ja. ja. Vandaar dat iedereen clips maakte, ja. Ja, ja precies. Ja. En in 1990, uh, ja, kwamen ze dus met dat Black Album of de Metallica Album, hoe je het ook wil noemen. En daar kwamen ze echt uh, met wat rustiger en toegankelijker nummers. Oh, okay. Ja, dat is ja. wat. Uh, ja het massa massale publiek natuurlijk wil uh, ja. horen. En daarvoor is het nog een beetje ja. niche-markt of zo? Ja, ja de underground goed, ja. scene natuurlijk mm, uh, yeah. de echte uh, ja, heavy metal fans die willen gewoon lekker een keiharde potje trash muziek horen. Zoals ik, ja ik ben uh, eentje van de oude stempel ook wat dat betreft. Ja. Ik hou gewoon van lekker gitaarwerk. Ja. Maar ja, het, het telke album was er nog net op het randje zeg maar. Oké. Okay. Qua hardheid, het was een, ja, een stuk ingetogener natuurlijk en toegankelijker. Ja. Uh, is wel een, uh, een goed album in mijn optiek, maar uh, ja, ze bereikten daar gewoon meer een. Uh, ja, ander een publiek mee. Een ander publiek mee. Ja. Nou. nou ja. Ik denk dat het ook wel goed is om af en toe te veranderen als groep zijnde, Zeker. een nieuwe weg te kiezen. Ja, en, uh, ja. Dat ook wel, maar er zijn ook ja, een hoop metal bands die gewoon al jarenlang uh, dezelfde stijl spelen. maar ja. uh, ja, Dat hou je er ook niet vol denk ik zelf, een beetje hetzelfde. Ja, dat ja. uh, het zijn bands die daar gewoon echt uh, specifiek voor gaan, ik kan wel wat bands noemen. Ja, Megadeth heeft natuurlijk ook uh, veel dezelfde stijl en ook wel. Slayer uiteraard uh, is een, een goed voorbeeld uh, te noemen, dat is gewoon een keiharde trash <laughs> Met wel wat eigenlijk nooit uh, ja, zachtere. Ja, ik vind of, die term wel mooi, die trash ja Het ja. Is, is, is, is het zo, ja. ja sleer is denk ik wel een van de, de goede voorbeelden. De, de trash-koning. Ja, ja, eigenlijk wel, want die zijn nooit ja. afgeweken van hun trash-style. Dus je maakt er gewoon uh, keiharde muziek. Uh, maar Metallica heeft wel een groei doorgemaakt, vind je wel? Sorry? Met Helik, is wel een groei doorgemaakt. Ja, maar niet een groei in de positieve zin. Ja. Nee? Nee. nee. Oh. Ik blijf toch echt wel het oude werk het beste vinden. Ik denk ja? dat vele die hard metalfans mij dat oh, okay. wel kunnen Nee, armen. ik vind dat wat uh, ja, romantisch tussen haakjes. Ja. Dat vind ik het wel mooier inderdaad. Ja. Net zoals we straks uh, Nothing Else Matters, Dat soort nummers vind ik mooier. Dat is, dat ja, dat ik ik het mooier, is ja. ook een ja. prachtig nummer. Maar uh, ja, wat ik zeg, dat bereikt, uh, ja, als het bereikt... Jij houdt van die janken, die gitaar. Die. Ik hou meer van de, de, de stevige gitaar. Stevige, ja. ja. ja en dat is nog gelukkig wel terug te horen in Enter Sandman. Uh, dat is uh, de eerste hit die uh, uitkwam van het uh, Zwarte Album. Ja. Uh, is ook geschreven door uh, Hetfield en Ulrich. Die overigens alle nummers geschreven hebben. Okay, kijk. Uh, dit nummer gaat dus over nachtmerries. En het bevat een, een regel uh, in het refrein gebaseerd op, een oud, uh, of op het verhaal van Peter Pan. Oh, oké. Okay. Uh, hij zingt onder andere Take My Hand, We're Off to Never, Neverland. In Never, Neverland, ja. dat nummer wonen dus de Sandman in Never, Neverland. Maar ja, in dit nummer is het een iets minder prettige, prettige plek dan uh, in het Peter Pan-verhaal. Oh, oké. Okay. <coughs> en ook nou komt er een, uh, een stukje voor van een versje, nou, een uh, vers. okay. yeah. uh, yeah. yeah. oud kinder Oké, ja, Sandman natuurlijk, ja. oud kindergebed En um, uh, Nou ja, dat hoor je dan niet in het refrein. Dat is, now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep, if I die before I wake. I pray the Lord my soul to take. En dat is dan het bekende... Okay. refrein, <laughs> of versje, wat je dan hoort in het nummer. Ja, ja. ja. Dus, uh, zeg, We uh, hebben andere versjes gehoord in onze jeugd. Hè? Ja. <laughs> ja, precies. Uh, dus dan en wel. nog even over uh, het album zelf. Je, je ja. zegt het Black Album, maar ja. het heet Metallica, hè? Ja, ja maar het wordt uh, veelal bekend... Uh, onder het Black Album... Is er nog enige re ja, ja, Even ja, ja, een referentie met uh, de Beatles, met de White Album. Die ja, ook. Komt inderdaad heette? mee. Uh, ja, dat zou zomaar kunnen, omdat zij de White Album wel hadden uitgebracht. Uh, ja, zij misschien met de Black Album kwamen. Ik weet dat niet exact, maar. Uh, ja, ja. Nou, de White dat Album dat, was in 68. Ja. Toen ja was hij vijf jaar oud dus. ik dacht van alles dat nou even tegenovergestelde is. Nee, ik denk dat ze ook een beetje. Maar ik heb hem inderdaad hier voor mij. Hij is inderdaad helemaal zwart, ja. Ja, het enige wat je er een beetje op kunt zien is een slang. oké. Ja. Oh, ja de cover, dus uh, ja. Maar ja, wat de betekenis daarvan... Exact Dan gaan we even is, voor de camera. Het, uh, ja. <laughs> dus ja, de Black Album in mijn optiek, het, het is gelijknamig met Metallica album, omdat het ook okay. een naam heeft, dus uh, voor Goed. veel fans is het de Black Album. Dus tot uh, het nieuws en de reclame, uh, Enter Sandman, yes. hier komt hij. Alright.